3 uur Gerdie van Tijn met het NOS-journaal. Mensen moeten de komende tijd nog zoveel mogelijk thuis blijven werken of thuisonderwijs volgen. Als mensen gespreid één keer per week een dag naar het werk gaan... scheelt dat in het openbaar vervoer 20 tot 25 procent drukte tijdens de spits. Dat zeggen de planbureaus in een advies aan het kabinet. En door studenten voor de helft fysiek onderwijs te laten volgen... is het in bussen en treinen 15 tot 20 procent minder druk in de ochtendspits. Het is ook verstandig om in het woon-werkverkeer het fietsen te blijven stimuleren. De dagelijkse coronacijfers van het RIVM zijn binnen. Er zijn vijf nieuwe doden gemeld. Dat is er één minder dan gisteren. En er zijn ook zes nieuwe ziekenhuisopnames. Dat zijn er drie minder dan gisteren. Op sociale media wordt vandaag massaal stilgestaan bij de dood van George Floyd en het brede protest tegen politiegeweld en racisme. Instagram en Twitter staan vol met zwarte vierkanten in het kader van Blackout Tuesday. De actie begon vanuit de muziekindustrie, maar werd er snel overgenomen door verschillende sporters en andere beroemdheden. Ook in Nederland wordt er massaal meegedaan aan de actie. Zowel gewone gebruikers, bekende Nederlanders, als organisaties zoals Voetbalbond KNVB hebben zwarte vierkanten op hun zwarte sociale media geplaatst. Het weer zonnig, weinig wind, 25 tot 29 graden. Morgen meer bewolking en smiddags en s avonds kan vooral in het oosten een bui vallen met kans op onweer. Het wordt 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A5 richting Amsterdam... ...voor de aansluiting met de A10, drie kilometer... En op de N246 wordt gewerkt. Richting Beverwijk staat het daardoor tussen Kromenie en Westzaan 3 kilometer. En dat kost je zo'n 20 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hij zit weer tegenover mij. Heb je de zaterdag overleefd verder, uh, Obietje? Goedemiddag. Uh, goedemiddag, Rob. Ja, ik lag op tijd in bed. Ja, dat dacht <laughs> ik al. Ja. Een uh, intensieve dag gisteren. Ja, heftig programma gisteren natuurlijk, tussen ja. twee en vijf. Ja, maar vandaag uh, ja, zeker ook af en toe een blik op Radio Veronica. Want die bestaat vandaag precies 60 jaar. Dus we gaan af en toe uh, uh, muzikaal terugkijken uh, naar die tijd. En... Uh,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 met Marianne Schuurmans. Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer... En, en voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland. Die was afgelopen donderdag...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 She's always right there, reminding me, like I'm she looks like a model. She finds my wishes like a dream In a bottle, yeah, yeah Cause I'm the is I And I got the magic one All these other girls are tempting But I'm empty When you're gone, they say, do you need me? She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader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 Ja, en we gaan ze allemaal proberen vanmiddag te draaien natuurlijk. Tussen 2 en 5. Op het geluid van Zandvoort. CFM Sanford. Zandvoort. En wil je ook een verzoek laten horen? We gaan het proberen via de WhatsApp. 023 57 30393, 023 57 30393 Kan jij jouw favoriete plaat appen? En uh, ja, als we hem bij ons hebben draaien we met alle plezier op de Zandvoortse radio. Maar nu Earth, en Fire. Place, it's hot, there's a space, and the world can't erase its fantasies. Take a ride in the sky on a ship, fantasy. All your dreams will come true right away. Op zondag uh, mogen wij voorlopig een programma doen, uh, Albert Jan. Zandvoort op zondag. Good old days. Ja, dat is een tijd leven. geleden. Hè? Ja, zeker. Uurt hoor, Trouwens, en uh, Fantasy. We gaan het nieuws uh, met je doornemen. Ook dit jaar wappert op de boulevard van Zandvoort de blauwe vlag. De blauwe vlag is een internationale milieuonderscheiding... en wordt jaarlijks toegekend aan stranden die veilig, schoon en duurzaam zijn.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 de AJ-playlist, zijn... nee. oh, Ja, die, ja, ja, ja. Oh. Allemaal bekende platen voor jou, nee. uh, Albertje. Dat is de AJ-H-lijst. en H -lijst. Oh, oké. Okay. Die H-houdt nog even uh, uh. <tie> Nou, in ieder geval, ook deze plaat is uh, afkomstig uit die uh, lijst, de uh, Jen Hammer en de Crockett Steam. FFM bestaat uh, dit jaar 30 jaar, zijn we natuurlijk enorm trots op... maar je hebt altijd baas boven, baas uh, Albert-Jan. Ja, en dan hebben we het natuurlijk over Veronica. Vandaag 60 jaar jong, om het zo maar eens te zeggen. En de grondlegger en de drijfveer achter alles was natuurlijk Rob Oud. En op 26 december 2003 overleed Rob Oud. En het was natuurlijk uh, groot nieuws tijdens het nieuwsuitzending op die avond...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 In de jaren 70 leidt Rob hout de strijd van Veronica tegen de regering... want die wil af van de radiopiraten. Hout blijkt een doorzetter met een enorme aanhang. Wij willen alleen radiomaken zoals een muziekstation moet fungeren. Door hem, absoluut door hem, is het te danken... dat Veronica eerst C-omroep werd en B-omroep en de A-status kreeg. Hij liep altijd, Veronica...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 ben ik niet zo van het papier meenemen naar de studio. Maar vandaag wel. Allemaal verzoekplaten staan erop. En ook deze van die animals, de House of the Rising Sun. Met plezier gedraaid. Uh, uiteraard in uh, verzoekjes zijn van harte welkom. Dat kan via de app bij ZFM 5730393. 5730393. Zie je en het is echt waar, dat telefoonnummer kan je gewoon appen. En dan komt hij bij ons aan. En dan kan je gewoon. Nou, en de plaat die je wil horen, kan je ja. aanvragen. En mensen die in bezit hebben van onze 06-nummers zijn natuurlijk uh, rechtstreeks. kunnen dat over? op ons 06-nummer doen. Ja. Yes. Helemaal goed, het weer. Vandaag, nou, als je naar buiten kijkt, dan is het inderdaad bewolkt. En vanmorgen was er zelfs kans op wat lichte regen.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 Ook na te lezen op meteopagina.nl... op de ZFM-app onder Meteo Zandvoort... of via ja, www.ricowheer.nl Ja, en bij dat weer wat er aan gaat komen horen deze mannen, hè? I love the and the, way the sunlight plays upon her hair. I'm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 wat is het beleid dat het, daarover? Dat was dan weer een gedoogd beleid en uh, bij ons mocht het dan allemaal weer niet. Want... Nou, we gaan luisteren wat uh, Marianne Schumans daarover ook zei. Er is wel wat verschil tussen die regio's. Hè? Ik las bijvoorbeeld in uh, Noordwijk, in Katwijk. Daar gaan ze vandaag strandpetjes vuren. Ja.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 Hier in Stadpoort, dan mogen vanaf uh, 1 juni uh, weer, uh, weer uh, meer vrij uh, bewegen, ook op het strand. Say you don't know me. I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Need in the hoopla. Sinking in your fight. Too many away.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 Single van Cindy Loper en Time After Time. Ja, afgelopen donderdag was het natuurlijk behoorlijk druk hier in Stamford met het mooie weer. En alle, alle mensen die dachten van, nou we worden weer vrijgelaten in de wei.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 He, en iedereen heeft zich daar keurig aan gehouden dat ze op basis daarvan zeggen van nou als niet, we gaan niet 1 juni eh, de zaak versoepelen ten aanzien van de horeca en, en strandtenten, maar laten we dat voor dat weekend doen. Dat lijkt me een, een goede tegenscheste.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 Imaginez, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. De chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie.